Balk weer ziek? Ja. Weer aan zijn keel? Ja, aan zijn keel. Is dus in Indonesië terug is, is hij elk ogenblik ziek. Hij wordt een dagje ouder. We zijn er. Uh, meneer Pandee, wilt u de deur sluiten? Goed voor de koning. Balk is dus ziek. Mia en Jaring zijn ook nog ziek. Voor Mia is geen vervanging. Ik zal haar op de hoogte stellen. Jaring wordt vervangen door Freek. Wigbold is ook weer ziek. Wigbold zit niet in de IR. Ja, maar het kan geen kwaad als het nog eens in de notulen komt. Moet ik dat notuleren? Nee, nee, nee. De notulen van de vorige vergadering. Eén dus blad zijn. Wie heeft aanmerkingen op de tekst? Opmerkingen over de tekst? Ja. ja hoe staat het nu eindelijk. met de handleiding voor de zelfevaluatie? Is die nu eindelijk gekomen? Nee, maar ik kom daar straks bij de mededelingen nog op terug. Nog iemand iets? Dan zijn de notulen goedgekeurd met dank aan de notulisten. Punt Eén van de agenda automatisering. Het hoofdbureau heeft van het ministerie toestemming gekregen... om met spoeden automatiseringsdeskundigen aan te trekken. De bedoeling is dat die man eerst wordt ingezet op ons bureau. Om die reden is de technische commissie geraadpleegd... bij het opstellen van een profielschets. Het lijkt me vanzelfsprekend dat ze ook bij de sollicitatieprocedure betrokken wordt. Het probleem is alleen dat Balk nu ziek is... Kun jij dat dan niet doen? Wacht even, wacht even, dat gaat me even te snel. Ja, ja, mij ook. Wat, wat gebeurt er nu met de vacature Wiegersma? Ik weet daar niets van te zien. Die wordt gebruikt voor die man, Huub. Dus we zijn weer een formatieplaats kwijt. Krijgen we die dan weer terug als die man bij ons weggaat? Nee, die man blijft in dienst van het hoofdbureau. Ja, zeg. Dat lijkt me ook heel ongelukkig. Kan wel zijn, maar er is niks aan te doen. Het hoofdbureau heeft daar het recht toe. We mogen blij zijn dat hij eerst bij ons komt. Het enige wat we te zijn op tijd kunnen proberen is er een nieuwe man bij te krijgen, maar zover is het nog niet. We hebben het nu over de sollicitatieprocedure. Ik stel voor dat we het hoofdbureau vragen om, zolang Balk ziek is, iemand uit de technische commissie daarbij te betrekken. Wie? Jeroen? Ik dacht dat de technische commissie was opgeheven. Dan roepen we haar nu weer tot leven. Het spijt me, maar ik heb er op het ogenblik geen tijd voor. Jetje? Ik wil het wel doen. Mooi, Jetje ja, dus. Maar wat moet ik dan doen? Moet ik mezelf gaan aanbieden? Ik neem wel contact op met het hoofd, je hoort er nog van. Iemand nog iets over dit onderwerp? Dan gaan we door naar punt 2: de open dag. Vorig jaar heb ik voorgesteld om in plaats van de correspondentenbijeenkomst een open dag te houden en dan het reisgeld van de correspondenten te vergoeden. Dat is toen niet doorgegaan omdat er geen geld was. Dit jaar zouden we het opnieuw bekijken. Volgens pandee is er nu wel geld. Ja, wel hoor. Zijn er bezwaren tegen dat plan? Dat lijkt me een goed plan. Ja, ja ontzettend goed zelfs. Dan stel ik voor dat we om half twee beginnen. Dan hoeven we geen broodjes te smeren. De mensen krijgen thee, een versnapering en eventueel een borrel. Sluiting om half zes. We zouden de nieuwe vragenlijsten kunnen toelichten hier in de collegezaal. En op iedere afdeling een kleine tentoonstelling inrichten, zodat ze wat te kijken hebben en wij de gelegenheid hebben daarover met ze te praten. Is dat wat? Hoeveel mensen denk je dat er komen? Honderd. Die kunnen nooit in de collegezaal. We kunnen ze in twee groepen ontvangen. En wat doe je dan met introducees? Die mogen ze meenemen, maar die krijgen geen reisgaan te goed. Dus als ze hun vrouw meenemen, dan moeten ze ervoor betalen? Of hun vriendin. Ja. Nou komen ze niet, maar ze hebben niks aan te doen. Tegenwoordig krijgen mensen van boven de 60 toch een gratis reisdag. Ze verdienen er nog op. Ja, wou je dan toch een reis Ja, tuurlijk. Maar hoe weet je dan hoeveel het is? Ze krijgen een reisvergoed vanuit hun woonplaats. Dat moeten ze raad uitzoeken. Kan dat Ja, Jawel hoor. Um, zaterdag 10 december... Dan zal ik dat aan balk voorstellen, want die moet er nog zijn goedkeuring aan hechten. Goed, punt drie, de portvrijdom. De portvrijdom wordt met ingang van 1 januari afgeschaft. Dat betekent dat portokosten ten laste van de begroting komen. Pandé heeft dat uitgerekend, het gaat om minimaal 10.000 gulden per jaar. Die zullen we bij de bibliotheek of bij de restgelden moeten zoeken. Hoe kan dat nou, terwijl we al een paar jaar op de nullijn zitten? We kunnen compensatie vragen. Maar dan verdienen ze er toch niks mee? De PTT verdient er mee. Maar daarvoor moeten ze dan toch eerst het budget van onderwijs en wetenschap verhogen? Ja, ik, ik begrijp er niks van. Dat is weer echt het rijk. Maar als we toch compensatie vragen, waarom kunnen we dan geen vrijstelling krijgen? We krijgen geen volledige compensatie. Maar zouden we eigenlijk geen vrijstelling vragen? Het is toch in het belang van de wetenschap? We kunnen het wel vragen, maar het lijkt me uitgesloten dat we die krijgen. Want de maatregel geldt voor alle ministeries. Ja, ik vind het gewoon schandelijk. Het komt erop neer dat we straks het werken gewoon onmogelijk maken. Het is een bezuinigingsmaatregel. We mogen blij zijn als het daarbij blijft. Is er dan kans dat er nog meer komt? Straks. Maar ik zal het balk voorstellen om in ieder geval zo'n verzoek in te dienen. Als hij beter is. En anders doe ik het. Tevreden? Nou, tevreden niet, natuurlijk. Maar ik vind ook dat we het ons niet zomaar bij neer moeten leggen. Zou het dan niet goed zijn als we de vragenlijsten nog dit jaar de deur uitsturen? Natuurlijk. En misschien kunnen we de correspondenten vragen om ze nog voor het eind van het jaar terug te sturen, want anders moeten ze portokosten nee, vragen. Nee, nee, daar ben ik tegen. Ze moeten de tijd hebben om die lijsten op hun gemak in te vullen, anders maak je er een troep van. Ja, dat is waar. Nee, nee, dat moeten we niet doen. Maar misschien kunnen we dan alvast een antwoordnummer aanvragen. Want ik heb er eens dus gehoord dat dat heel lang duurt. Maar dan leg je er wanneer dat je geen vrijstelling krijgt. Dat lijkt me verdomd stom. Het zou betekenen, Koos, dat ze het van elkaar weten. Dat lijkt me niet waarschijnlijk. Koos overschat hun intelligentie. Nee, je hebt gelijk, daar zijn ze te stom voor. Het lijkt mij een goed voorstel, dat we zullen dat zo gauw mogelijk doen. Nog iemand iets over dit onderwerp? Niemand? Dan kom ik aan de mededelingen van de directeur. Dat is in de eerste plaats dat Jantje niet terugkomt. Ze is afgekeurd met ingang van 1 januari. Maar wat heeft ze dan toch? Dat weet ik niet. Het schijnt vooral psychisch te zijn. Ik maak er ernstig bezwaar tegen dat er hier in de vergadering... ...op deze manier over de ziekte van een, een, een collega wordt gesproken. Wij zijn geen medici. Daar heb je gelijk in. We zijn geen medici. Het is de bedoeling dat we eind december afscheid van haar nemen... ...en Balk zou daarvoor graag een groot bedrag inzamelen... ...zodat we haar een reis kunnen aanbieden. Hij heeft mij gevraagd bij jullie op aan te dringen... Wat verstaat Balk onder een groot bedrag? Voor uh, een beetje reis heb je door minstens 1200 gulden nodig? In die orde van grootte moet je denken, ja. En toen de Vries afscheid nam, heeft hij maar voor 200 gulden gehad. Ja, ik vind het ook niet eerlijk. De overweging van Balk is dat Jantje voor het bureau van veel betekenis is geweest. En de Vries <tie> niet? Ja? Stel je voor dat we al die tijd de Vries niet hadden gehad... met zo'n man als Wichtbold naast zich. Heeft Balk wel uitgerekend hoeveel dat is? Dat is 25 gulden per persoon... Zie jij, Beek, ik goud. 25 gulden betalen. Nou, ik niet. ligt voor de hand dat de mensen met hogere salarissen meer geven dan de mensen met laag. Nou, ik vind 25 gulden al een euroboel. Het gaat er nu niet om hoeveel het is. Het gaat erom dat op die manier de een meer krijgt dan de ander en daar ben ik tegen. Ja, dat bedoel ik. Het is niet meer dan een suggestie. Niemand hoeft meer te betalen dan hij wil. Balk zou het alleen aardig vinden. Stel voor dat de afdelingshoofden ieder op hun afdeling een gesloten envelop laten rondgaan... ...en die dan bij mij inleveren als balk nog ziek is en anders bij balk. Dan zien we wel wat het oplevert. <kliek> Volgende punt. Mag ik nog wat vragen? Ja. Is al bekend wat er nu met de vacaturebouwelaar gaat gebeuren? Nee, daar moet nog over gepraat worden. Omdat de IR daar de vorige keer toen de vriesweging niet ingekend is? Ik neem aan dat dat dit keer wel zal gebeuren. Volgende punt. Een mededeling... Vreeburg, de nieuw benoemde hoogleraar cultuurgeschiedenis in Rotterdam... en lid van de redactieraad van het bulletin... is gevraagd de zitting te nemen in de wetenschapscommissie. Hij heeft die benoeming aanvaard. Dus dan hebben jullie de drie. Ook ben ik het ook. Het probleem is dat wij geen universitaire achterban hebben... maar op het grensgebied van twee disciplines opereren... En in de wetenschapscommissie ontbrak een cultuurhistoricus. Het is een goede man. Ik denk niet dat wij er nadeel van hebben, Koos. De wetenschapscommissie is dat toch alleen maar om ons te controleren? Ja, dat ze zich met de verdeling van het geld gaan bemoeien. Dat zie ik ze nog niet doen. Maar je kunt natuurlijk in de vergadering van de wetenschapscommissie protesteren. Het derde punt. Jarin Elshout wordt volgende week gehuldigd in het Singermuseum in Laren. Omdat zijn radioprogramma 25 jaar bestaat. De NOS heeft daarvoor drie mensen uitgenodigd, Balk, Ad en Flip de Fluiten. De twee laatste omdat ze zitting hebben in de redactiecommissie die de uitgave van jaringsliedjes begeleidt. Ik heb de NOS daarover opgebeld, omdat ik vind dat zoveel mogelijk mensen van hier daar naartoe moeten. En het blijkt nu dat die uitnodigingen alleen bedoeld waren voor mensen die een gereserveerde plaats hebben... Ieder ander is ook welkom. De zaal is groot genoeg. Het muziekarchief gaat voltallig. Van onze afdeling gaat een flink aantal. Maar mochten er van andere afdelingen ook mensen willen gaan, dan graag. Het spijt me. Maar ik kan volgende week veilig niet. Anders was ik er graag bij geweest. Jullie zien mij. Dan is er de tentoonstelling ter gelegenheid van het 175 jaar bestaan van het hoofdbureau. Chef en Freek gaan de volgende week naar het jaarbeursgebouw om te kijken hoeveel ruimte we daar krijgen. En dan komen ze met een definitief plan. Waarin in ieder geval de diashow van Volkstaal, een band met liedjes van het muziekarchief en wat kaarten met commentaar van volksnamen en volkscultuur zullen zijn opgenomen. Plus een vitrine met onze publicaties. Meer bijzonderheden komen in de volgende vergadering, neem ik aan. Ik hoop, we zullen ons best doen. Wat willen we nog meer? En dan de laatste mededeling... wat mij betreft tenminste. Dit man moet op zijn begroting nog 123 miljoen bezuinigen. Hij heeft daarvoor een efficiencybureau ingeschakeld. Bakkenist en spits. Dat heeft opdracht gekregen een aantal instituten door te lichten. Eén van die instituten is ons bureau. Nee. Ja. Maar dat is ontzettend. Dat is het einde. En waarom horen we dat nou pas? Ja, waarom wisten we dat niet eerder? Is daar niets meer aan te doen? Er is intussen één klein lichtpunt. Ik heb voor de vergadering nog even met Wim Bosman gebeld... om te vragen of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn. En het blijkt dat er nu over gedacht wordt... om niet alleen ons bureau, maar alle instituten van het hofbureau door te lichten... Wat daarvan precies de achtergrond is, wilde hij niet zeggen. Het zou een poging van het hoofdbureau kunnen zijn om de zaak te compliceren. Het kan ook zijn dat dit man bang is dat hij het bedrag niet haalt. Maar in ieder geval lijkt het me niet ongunstig. En wat gaan die mannen dan precies onderzoeken? In ieder geval een kosten Dat is natuurlijk altijd in ons nadeel. Daar ben ik ook bang voor, ja. En die zelf-evaluatie, wat gebeurt daar dan mee? Ik heb de indruk dat... Dit in de plaats komt van die zelf-evaluatie. Dat leverde niets op. Dat was van meterfaand duidelijk. Dus er komt helemaal geen zelf-evaluatie meer? Het zou me verbazen. Ach, moeten we ons daar nou zomaar bij neerleggen? Ik denk dat er niet veel anders op zit. En als we nu eens aanbieden om met z'n allen vrijwillig arbeidstijdverkorting door te voeren? Ja, omdat jij nou net korter wil gaan werken. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Ik zeg het alleen in het belang van het instituut. Zoiets werkt alleen maar in je nadeel. Dat kun je misschien achteraf proberen, maar van tevoren werkt dat niet. En wanneer gaat dat gebeuren? Volgende maand. Het is mogelijk dat ze hier een tijd lang op de afdelingen meelopen, maar dat horen we nog. Voorlopig kunnen we niets anders doen dan afwachten en ons hoofd koel houden.